Kees Groot met het NOS Journaal. In het westen van het land hebben zware onweersbuien tot overlast geleid. In Noord-Holland zaten 25.000 huishoudens een uur lang zonder elektriciteit. Door de hoosbuien ontstond er een lekkage in een onderstation dat leidde tot kortsluiting. Verschillende voetbalwedstrijden voor de KNVB-beker zijn gestaakt, onder meer in Leidsendam en Lisse. Op de pier van IJmuiden zijn windstoten van 102 km per uur gemeten.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 Er worden mogelijk tijdelijk asielzoekers opgevangen in het Autotron in Rosmalen. Het automuseum is een van de plekken die wordt bekeken door het COA. De instelling is in gesprek met het bedrijf Libema dat verschillende evenementenhallen in Nederland heeft, waaronder het Autotron. Het COA zegt dat er op dit moment wekelijks zo'n 1600 vluchtelingen bijkomen in Nederland. Voetbal international Kevin Strootman moet voor de derde keer aan zijn linkerknie worden geopereerd. Volgens Italiaanse media staat hij waarschijnlijk bijna een weer een jaar langs de kant. De speler van AS Roma kampt al anderhalf jaar met een blessure aan zijn knie. Hij werd daar al twee keer aan geopereerd in Amsterdam. Bronnen rond de club melden dat er fouten zouden zijn gemaakt bij die ingrepen. Daarom zou een nieuwe gecompliceerde operatie nodig zijn.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 goede avond luisteraars. Welkom bij Pixel Radio Show 1107. Dus even nadenken. 1107. Hier op 7 voor het nieuwe New Age muziekprogramma. En mijn naam is Benno Feugren. Ja, ik ben een beetje onder de indruk, want Trine Opsal, een mevrouw uit uh, Denemarken, die stuurde mij maar liefst drie CD's op. En uh, de eerste is Leaving My Silent Empty House. En dat heeft ze opgenomen samen met haar eigen dochter Jozefie. Nou, ga daar maar eens lekker voor zitten. En wil je het meelezen, dan kan dat via peacefulradio.eu Veel luisterplezier. Thank <laughs> you. ti kole orun bo kole aye opirin lo ike